Het weer blijft droog, de zon schijnt geregeld, tussen graad of 25. Vanavond meer wolken, het gaat ook regenen. Morgen eerst grijs en nat en in de middag kans op zon. Het is dan frisser dan vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Aan de b verkeersinformatie Er staat een lange file op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. Tussen knopen te Hocht en Best 14 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de a 850 van Eindhoven naar Tilburg. Daar wordt aan de weg gewerkt. Verkeer vanuit Maastricht naar Utrecht kan beter omrijden via Nijmegen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Woerden staat de 4 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Hogeveen richting Assen staat tussen Afrit Dwingelo en Bijlen. 2 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium. Hij schrijft al meer dan 30 jaar romans, korte verhalen, toneelstukken, columns, wat dan niet. Straks praat ik een uur met Thomas Verbocht. Maar eerst even schakelen met Moskou, want uh, inmiddels anderhalf uur onderweg bijna. De uh, renners daar en die houtkamp, hoe gaat het? Ja, de WK-marathon. Uh, het gaat uh, uitsteken met de Ethiopiërs en Oegandezen en uh, Kenianen. Want die, uh, een aantal daarvan lopen op kop. Geen Nederlander meer in de race. Michel Butter is eruit, maar het is een prachtige race die uh, nu 30 kilo... Onderweg is de heren hebben anderhalf uur gelopen en als ik naar de beelden kijk en uh, ik, ik zit ook in deze prachtige stad, dan zie je alle toeristische hoogtepunten, maar die zien deze mannen niet, want ze moeten heel hard lopen. Ruim 20 kilometer per uur lopen ze en dat uh, ruim twee uur op de marathon in Moskou bij de WK. De eindfase is ingegaan, nog een half uurtje te gaan voor met name de Kenianen en de Ethiopiërs die op kop lopen. Dankjewel en die in Moskou. Ja, Thomas Verbocht dus hier in de studio. Ben jij een sportliefhebber? Um, ja, ik niet enorm fanatiek, maar zo die, dat atletiek in Moskou volg ik wel, hoor. Ik, ik volg heel graag tennis en voetbal en uh, nou ja, bijna, bijna alles, hoor. Ik bedoel, ik ben maar, maar, maar inderdaad voet, uh, tennis, voetbal. En de atlantiek, dat, dat zijn er drie voorkeuren. Ja, dat is een mooie, mooie sporten. Ja. En dan op zondag ook met, met het bord op de schoot? Nee, dat, dat, komt, dat komt er meestal niet zo van. Ik ben nog niet zo'n zo enorme televisiekijker. Nee, nee, maar, maar is, het gebeurt wel als dat ik sport kijk met het bord op schoot. Hoor. Maar niet, niet, niet als regel. Nee, goed. De, die columns waar ik het over had, die staan in de Gelderlanden. De krant van je geboortestreek, want je komt uit Nijmegen. Ja, uit Nijmegen ja, geworden. Ja. Ja, binnenkort verschijnt er ook een bundeling met de titel... Wat is precies de bedoeling? Ja. Mooie titel. Ja, een vraag die ik me dagelijks uh, heel vaak stel. Is het zo? Ja, ja. Maar ge, ge, geen vraag die, ik, uh, die me somber stemt hoor. Eerder, eerder hilarisch. Maar inderdaad, ik, ik moet. Ik, eh, eh, ik, ik, ik heb het eens gezegd: van je hoeft maar de deur uit te gaan en overkomt je iets. En wat je overkomt, daar, daarbij stel je vaak de vraag: wat is precies de bedoeling? Ja. Dat, dat, het overkomt je. Ja, het overkomt je. Dat, ja, he? overkomt, dat je. is ook het mooie van. Uh, want jouw laatste roman ligt hier ook op tafel: Kleur van Geluk. Ja. Daar gebeurt in feite hetzelfde. Of daar. Daar uh, uh, zegt de hoofdpersoon op een gegeven moment ook: van, Je kunt links of rechts he, om, uh, ja. afgaan. En als ik links afga, ga, dan, dan kom je in een ander leven terecht. Ja, of kijk, ja als, je, als je dus gewoon je besluit uh, gewoon een ommetje te maken. Wie, wie, wie doet dat niet? Uh, en, en die gaat de deur uit met het besluit om rechts af te gaan of links af te gaan, kan je leven veranderen. Mm. He, je kunt, als je links afgaat, kun je iemand tegenkomen die je de weg vraagt. En je zegt, och, ik moet toch die richting uit. Ik loop een stukje met je mee. En je raakt aan het praat. En dan gebeurt er iets. En, en, en misschien ga je wel met die persoon mee. Of, hè? Dus het, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt heel vaak. dat, dat boek ook, ik bedoel, Ergens in dat boek wordt, wordt de vraag gesteld. Wat ga je van je leven maken? Dat is ook een vraag die als een rode draad door dat boek loopt. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk nog een andere vraag die daar een, een spannende verhouding mee heeft. Dat is namelijk de vraag, wat maakt het leven van jou? He, en en dat is iets waar dat boek heel erg over gaat. Ja. En bij columns trouwens ook hoor. Ja. Nee, wat, ik zit ook te denken, want die columns. Uh, uh, je beschrijft veel. We gaan het er straks uitgebreid over hebben, over die columns. Maar je beschrijft veel ja, uh, dat je in een winkel staat. of dat je in een trein zit en ja. dergelijke. Maar het begint natuurlijk met het de deur uitgaan, ja. smorgens. Ja. Uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat het bijna verlammend is dan de wetenschap. dat je een andere column schrijft wanneer je links afgaat. Of Nee, dat is niet verlammend. Nee, ik vind het juist ongelofelijk, dat stemmen enorm tintelend. Aha. Want ik bedoel, je, je weet gewoon, er gebeurt altijd wat. Als je maar jezelf um, uh, in staat stelt, dat, dat, dat, dat iets wat je ziet met jou op de loop gaat. Hm. Hey, bijvoorbeeld, net ging ik uh, mijn huis in Amsterdam. En dan zie ik een man lopen met een grote tas, waarop een grote letters tas staat. Wat ik heel wonderlijk vind. Ja, is he? ja, dat is genoeg. Dat is inderdaad genoeg. En dan kan ik dus. Wat, wat is nou? Wat zit er nou achter om iets wat zo zichtbaar in tas is... toch nog met letters te benoemen? Hm. Dat ik, ja, als ik het zo vertel is het heel erg onbenundig. Maar als je ervoor er zorgt dat zo'n onderwerp met jou op de loop gaat... kan het heel erg leuk worden. Dus ma absurd worden. maandag in de Gelderland. Oh, misschien wel, ja, ja, weet ik ja. niet. Je gaat binnenkort, want dat had ik nog niet eens verteld... Uh, je gaat binnenkort het theater in met Joep van het Hek. Ja, uh, volgend voorjaar. Ja. Wat, wat is de bedoeling? <laughs> wat ja, is de bedoeling? Uh, nou, we wij, wij, wij wij, wij hebben het wel eens vaker gedaan. Uh, we zijn goed bevriend, Joep en ik. En we zijn er vaker met... met, met, met, met het komische verhaal, althans verhalen waarvan wij denken dat ze komisch zijn... zijn we in hele kleine zaaltjes geweest. En die, die lezen we voor, of die vertellen we. We gaan, er, we gaan erop in. We, we, dat is ook, ook, ook, ook, ook wat interactie. Toen, toen zei Joep een keer, van, zullen we niet gewoon een keer gewoon op tournee gaan? Een paar maanden. Dat is echt, nou, lijkt me een ontzettend goed idee. En, uh, dus dat gaan we, gaan we in april doen. En de titel is Mooie Verhalen. En la, la, laat ik het zo zeggen, de teksten die zijn er allemaal wel. We gaan alleen in, in, zeg maar in januari en in februari nog zo goed kijken... hoe we dat allemaal, hoe we daar allemaal een grote compositie van maken. En overgang en zo. En we en, uh, en, en, en moeten er ook goed voor zorgen dat, dat, dat het ook theatraal genoeg is. Want ja. we gaan natuurlijk theater in. Ja, want je, je bent, behalve dat je schrijver columnist bent... je bent ook een regisseur. Je hebt, je hebt bijvoorbeeld ja. de, de, de vrouw van Joep, ja, uh, Debbie, Debbie, Debbie Petra, ja. geregisseerd. Ja, Ja. Ga je, hoe ga je dit doen? Het regisseren van jezelf? Of doe je dat. Nou, dat, niet dat, nee, dat, dat, weet, dat weet ik eigenlijk nog niet. Kijk, dat, dat, Joep kennende en mezelf kennende. Is dat ook iets dat we op het laatste moment wat gaan doen? Kijk, we weten, om we het al een paar keer gedaan hebben, ongeveer hoe het werkt en wat. Op een bepaalde manier gaat werken. Nou, dat gaan we, da daar gaan we het over hebben. En misschien vragen we er wel even iemand bij. Dat weet ik, dat weet ik nog niet. Hm. Dat zien we gewoon in het begin van 2014 wel. 2000, het is nog ver weg, in Thomas. Lijkt wel, ja. ja, voor <laughs> ja. Voor het Dat ja, durf niet meer. Niks is ver weg, Hans. Alles hoeven met de ogen te knipperen. <laughs> en het is weer zo ver. En uh, er gaat trouwens ook met uh, Roman Kleur van Geluk over. De, inderdaad, uh, dat. dat uh, je kunt bijna niet meer in je leven praten over vroeger. Dat is een beetje een, beetje een pathetische aanduiding... voor iets, want alles het ligt zo kort bij elkaar. En dus als ik zeg, voorjaar 2014, dat is zo. En voor je het weet, is het weer kerstmis en zo. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Die, die tour die gaat maar drie weken duren. Waarom zo kort? Um, nou, iets langer, geloof ik. Hij gaat al, ja, het kan bij zijn drie weken, hoor. Ja, dat, dat, we hebben gewoon, laten we, nee, het was meer, laten we maar eens proberen. En, en, en, uh, en we hebben gewoon een aantal theaters laten uitkiezen... Ja, leuk, lekker. Kleine, theaters, ja, kleine maar, theaters. Bouwkunde bijvoorbeeld. Ja, ja uh, daar zijn we al vaker geweest. Ja. Enschede. Het, ja. Ja. Nee, Deventer. Deventer, ja. Deventer. Ja, Deventer. Ja, ja. Uh, Heilo, ook een heel klein theater. Ja, ja, dat vinden we leuk. Ja. Ja. Gewoon dat, dat je ook zo'n zo voorstelling heel dichtbij brengt. Dat, dat, dat hou ik van. Volgens de flyer, dat is dus het blaadje waar uh, de, de, theatermaker, of de theaterliefhebber alvast lekker wordt gemaakt. Uh, uh, is het een niet te missen avond voor de echte liefhebbers van taal zoals taal bedoeld is? Het risico bestaat natuurlijk, Thomas, ik weet het niet, dat, dat de mensen alleen maar voor... Joep van het heen komen en dat ze dat die Thomas is Ja, rijden. nou ja, moet je horen dat dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Uh, op die avond uh, blijkt wel dat, dat ons aandeel even groter en en en uh, nee, dat dat interesseert me helemaal niks. Natuurlijk ik ik weet ook wel dat als die voorstellingen uitverkocht zijn, dat het vooral aan Joep ligt en niet aan mij, maar dat geeft allemaal niks. Dat, dat maakt me niks uit. Dat, dat maakt niet uit. Ja, je geeft ook incidenteel les op de toneelschool. Hè? Ja. Dus Je weet weet de, aan de wat hoe bepaalde theaterwetten werken. Ja. Um, Ga je dat die kennis nog op een of andere manier ook hier toepassen? Nee, ja, kijk, dus altijd, kijk, ook als ik zelf, eh, ik, ik moet regelmatig ook ja. voorlezen. Ja. En als ik in een theater voorlees, dan vind ik dat je eh, daar ook rekening mee moet houden. Je moet dus niet achter een microfoon staan en net doen alsof je die teksten onder de grond voorleest. Nee, je moet die teksten echt brengen. He, dus want anders, dat, anders ja, kun je de mensen ook wel een bandje geven of zo. Ja. Of zeg, lees het zelf even. Dus je moet er iets mee doen. En, en, en da, daar pas ik inderdaad dingen toe. Waarover ik het ook heb op die toneelschool in Maastricht. Mm -hmm. He, dus dat je, dat, dat je, dat je met, met, met een bepaald ritme rekening moet houden. Dat je woorden uit een, uit een zin moet tillen. Dat je bepaalde pauzes moet ma maken. Dat je, dat je moet gebruik maken van het uitstel. Uh, dat je ook rustig zijsprongetjes kunt maken. Um, uh, dus dus dat, dat, dat, dat, daar zorg ik altijd wel voor. Ja. Is, is dat uh, zo'n lesgeven op het Toneel School Maastricht? Je bent dus een, ook een theaterliefhebber, neem ik dan ja, aan. Ja. Kijk je, ga je veel naar theater? Nou, de laatste tijd niet meer zoveel. Ook, ook, uh, dat klinkt als dus stom, omdat om ik het te druk heb. Met, met het schrijven van allerlei dingen. Maar uh, ik ga niet zo heel vaak, nee. Hm. Niet meer. Ik ben, ik ben dus heel vaak in mijn leven geweest. En... Uh, op een gegeven moment vond ik, ja, nu heb ik het wel even gezien... ik merkte, en dat, dat begon een beetje dwars te zitten... Uh, want kijk, het theaterwereldje in Nederland is vrij klein. Je kent vrij snel een heleboel mensen. En dan denk je van, oh God, ik ga niet meer naar, naar um, Othello kijken... maar ik ga kijken naar die en die die het speelt. En dat begon me een beetje te irriteren. En Dus ik, ik lees nog heel veel theater... En ik ga wel natuurlijk op, op zo'n zo toneelacademie... ga ik naar nou een heleboel van die, van die voorstellingen kijken van, van die studenten mm -hmm. en zo. En ook op het, op het, op het festival in, in Amsterdam. Maar dat ik, dat ik verder een regelmatig bezoeker ben, nee. Nee, nee. nee. nee. Muziek. Je bent een groot muziek. Ja, wel ja. concerten? Ja, ik ga, nog, ik ga nog heel vaak naar Paradiso. En, en, en, en überhaupt, als, ik, als, als, als er ergens in de buurt in een café of een bandje optreedt... dat vind ik, vind ik altijd heel erg fascinerend. Ja. Ja. Heb je Prins ook nog gezien? in Paralyse? Nee. En dat is nou, da, da, dat is heel erg anders. Dat, da, daar houd ik niet zo van, van Prins. Ja, dat vind ik helemaal niet nee, heel veel Mensen vinden dat belachelijk, maar ik vind, het, ik vind, dat, ik vind dat niet zo. Ja, ik, vind, ik, ik hoor wel, ik hoor wel dat het hartstikke goed is, maar het is niet, niet voor mij. En ik, ik vind het een beetje te, nee, ik, ik, ik hou niet zo van. Ja. dan hebben we nog Lowlands natuurlijk dit weekend. Ja. Dat is, uh, daar ben je ook niet bij. Daar ben ik niet bij. Ik ben er wel eens geweest. Ik heb schrijvers wel heel ja. veel optreden. Daar ja, ik, ik, ben, ik heb er zelf ook opgetreden een paar jaar geleden, toen, toen, ik, toen ik nog redacteur was van het tijdschrift Wawa, uh, muziek tijdschrift. Uh, zelfs twee keer daar opgetreden. Dat vond, vond ik uh, echt leuk om te doen. En ik vond, ik moet zeggen ook, ik, ik, ben, uh, ge, uh, ik ben ook wel eens naar popfestivals geweest. Maar daar ben ik, uh, van, die, van die grote menigte, daar ben ik geen liefhebber van. Dat benauwt me al vrij snel. Maar op Lowlands, dat vond ik wel meevallen. Dat, dat, dat, dat, dat was een soort ruimte. Uh, waardoor je waardoor je niet zo, uh, ja, niet zo benauwd voelde. Hm. En, en uh, ik vond ook de, de, de sfeer heel prettig daar. Kun je die sfeer omschrijven? Want ja, de, de ik vader... zeggen, ik, vond, ik vond het... Ik vond het um, nou, trouwens, überall, bij muziek is de, is de sfeer meestal wel vriendelijk hoor. Maar da, daar eigenlijk... Je hebt, je hebt vriendelijk en sympathiek. En ik vond die sfeer op Lowlands heel sympathiek. Hm. En, en eh, niemand, we, we, eh, mensen gingen ook niet agressief tegen je aanlopen en zo. En, nee, dat prettig. Ja. is prettig. Lowlands was dit jaar binnen een kwartier uitverkocht. Ja. Nu blijkt dat er heel veel kaartjes nog op marktplaats en dergelijke. Dat de laatste kaartjes nu voor 50 euro weggaan. Verbaas je dat, dat, dat kennelijk het, het, het daar willen bij zijn, wij willen zijn... dat het zo'n hype meteen geeft en vervolgens... Ja, dat, dat, dat laatste snap ik dus niet. Hè? Want ik hoorde ook inderdaad dat, dat, dat mensen dat het meteen uitverkocht is. En ik hoorde ook inderdaad dat mensen daar een jaar lang naartoe leven die dat echt geweldig vinden. Nog, nog geweldiger dan een vakantie. Die drie dagen daar. Maar dat snap ik, ik snap dus niet hoe dat werkt. Dat, dat, dat, je dus, uh, dat, dan, dat er dan toch een heleboel kaarten over zijn, dat begrijp ik niet. Ja, nee. ja. Muziek, we hebben het inmiddels over muziek. Je, we hebben je gevraagd om ook zelf muziek mee te nemen. Het eerste wat ik hier heb, dat heet Hazel Street van... Alila ja. Diane. Nog eens? Uh, Alila Diane. Diane. Diane dat is een, een, een Amerikaanse singer-songwriter. Ik, ik ik, een paar jaar geleden kwam die, kwam die op mijn pad. Um, de, volgens mij heette die plaat, of die cd moet ik zeggen... The Pirate Gospel. Ik vond het heel... Ik vond het hele interessante muziek. Het was een beetje melancholiek, maar er zat ook iets heel dreigends in. Toen kwam er een cd die ik, wel, vond ik iets te mooi vond. Dat, dat, en en een, een tijdje geleden toen trad ze op in Concerto. De dan in Utrechtse straat, waar ik heel graag kom, voor laat ik zeggen, zestien mensen op een warme um, uh, vrijdagmiddag. Of dinsdagmiddag, weet ik niet meer. En er zongen ze een paar liedjes van deze cd die vond ik geweldig. Deze hele cd gaat over afscheid nemen. En uh, ja, het zijn hele mooie, melancholieke uh, nummers. Maar, maar, maar, maar altijd met iets dreigends erin, iets gevaarlijks erin. Laten we luisteren. Hazel Street. MUZIEK She said, you were in the basement when I knocked upon the door that August afternoon. Through the kitchen, down the stairs, I found you waiting there, your hair had grown. On Hazel Street. Ooh. On Hazel On Hazel Street. Colored blankets for your walls. A dirty bed upon the floor. You were not mine. Then the girl. On Hazel Street Ooh. On Hazel Street Late that night behind the bar, we surely knew how to play the part Of lovers, it was nothing new I woke up drunk on that basement floor, and then you asked Diane met uh, Hazel Street, keuze van uh, Thomas Verbocht. Haar stijl wordt omschreven als uh, mooie. Kom ik ergens tegen: New Weird America. Ja, dat ja, een nieuwe rare amine. Ja, dat, dat, dat, dat komt misschien ook een beetje door, door, door dat het dat, wat, wat er zo mooi lijkt, dat er altijd een, een scheurtje, een barstje door, door klinkt altijd iets raars mee in de hand is. En dat, dat, dat is, ja, dat ja. is. Ja. Zijn er meer van dat soort uh, uh, of zangeressen of uh, singer-songwriters of mensen die je tot die stroming kan, kan rekenen die jij kent? Ik vind het zo'n mooie omschrijving. Nieuw, weird. Ja, wie, wie dat ook heeft, is, is Dan Byrne. Is ook een singer-songwriter die, die een paar jaar geleden hadden nou mensen wel eens van hem gehoord, we het Minder. Maar, die, maar die, vind, die vind ik ook heel erg goed. En die heeft ook van die hele merkwaardige liedjes. Dus zijn beste liedjes zijn ook heel melancholiek, maar er gebeurt ook altijd iets. Er iets, dat, dat is iets wat, wat er uitspat. Wat, wat ook iets naars geeft. Ik, ik vind het altijd heel bijzonder. Ja, ben je daar altijd naar op zoek naar naar ik ben er wel gevoelig voor. Ja. En, en uh, als ik dus in een van de muziekbladen die ik lees, daar zoiets iemand tegenkomt, ga ik wel luisteren. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kenmerkt dat ook je, je eigen werk? Ik bedoel, neem, is het iets wat je dan meeneemt? Ja, nou, zoveel, ja, het, nou het, het hoort schuurt, wel... Het, ja. ja, kijk, mensen zeggen wel eens van, over, over mijn werk... van ja, euh, zijn stijl is zo melancholiek. Dat is hij ook wel. Maar, maar er gebeurt ook wel iets meer dan alleen maar... het tonen van die melancholieke kleur. Er is ook altijd iets... iets, iets, iets, iets, iets, iets ja, er zijn ook een nagels in. Er krapt ook iets, ja. vind ik. In het geval van de, van de columns uh, wordt er door de uitgever aangeprezen... als alledaagse verwondering, melancholie en hilariteit. Misschien zit, zit het hem daarin? Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. ja dat, er, er staat erbij bij dat dacht: Ja, ja. Uh, kijk, uh, je kunt je... Ik ben niet iemand die me zo ontzettend vaak kwaad maakt of zo... Over wat ik, wat ik meemak of wat ik zie. Maar uh, inderdaad, het is, uh, inderdaad, of het uit een melancholie of ik krijg de slappe lach. Mm -hmm. En uh, in, in die columns probeer ik die beide. Stemmingen, zal ik maar zeggen. Wat te vermenen, ver, ja, vermengen. Ja, ja. Ik, wat mij betreft loopt dit gesprek. Gaat het over de columns en dan weer over het boek? Want het is een wat feit, je wilt. Ja, volgens maakt je. mij maakt dat niet heel veel uit. Nee, nou. dat is kijk. Dat, want dat, dat hoor ik ook wel eens van. Dat, dat, dus, dat, dat mensen zeggen van ja, je doet zoveel naast elkaar. Dus die columns en, en die romanten toneel. Uh, en die korte verhalen. Maar al die dingen heb, dat, dat is voor mij. Één groot ding, ik bedoel, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het een voedt ook het andere. Mm -hmm. En en uh, ik op dit moment werk ik werk ik aan aan een aan een boek en aan een toneelstuk. En uh, ik vind het ook heel uh, uh, goed om dat naast elkaar te doen. Ook om een paar redenen, want als het dan niet met het boek even niet goed gaat, dan ga ik met het toneelstuk verder. Ja. En bovendien merk ik ook dat die ritmes van die werkzaamheden elkaar beïnvloeden. He, de laat ik het zo zeggen, de, het, het dwingende ritme van een van een toneelstuk, want ik, ik vind dat een, een, het ritme van een toneelstuk dwingend moet zijn. Dat wil niet zeggen eh, dat het voortdurend hard moet zijn of zo, maar er moet een, de, de, de, je moet daar een lied in horen, ja. dat je dat ook weer kunt gebruiken als je dus bijvoorbeeld in een in, in, in proza zit met van hoe, hoe, hoe, hoe, moet ik het, hoe moet ik het ook weer vertellen. En ineens als je dan in een ritme schiet, lukt dat. Hans, het, uh, het gaat dus nooit over... Um, wat je wilt vertellen, want dat weet je wel. Het gaat altijd, altijd, altijd meer over de, de, de, de manier waarop, de vorm. Mm -hmm. hè, uh, over, over de toon die je zoekt. Nou, da daarom helpt het me gewoon om die dingen allemaal naast elkaar te doen. Ja. En dat is dus die kolom. Kijk, dat, dat, dat zijn dus korte, korte stukjes die dus. Um, in de in marge van het grote nieuws gelezen moeten worden, moeten worden. En mensen lezen dat meestal in de ochtend. Dat is een ochtendblad, ja. die en, en ik wil heel graag dat het, dat het ook uh, heel. Uh, iets heel. dat even een, een lichte toon in de ochtend is. Hm. Hè? Dat die, die, die hoort bij, bij, bij het eerste licht. Uh, Zoiets. Zo, zo ja, ja. ja. Ja, melancholie is dan... Ik kom je ook heel veel in recensies Ja, boeken maar dat tegen. is nog niet erg, hoor. Maar, maar nee, niet alleen nee. maar dat. Hè. Ja, maar ook, wat je ook vaak tegenkomt in recensies van... Ja, ja, hij is niet bekend bij een groot publiek. Zit je ja. dat dat dwars? Helemaal dat... niet. Nee, kijk, kijk, kijk, ik zit nu weer hier. Maar nee, maar eh, kijk, eh, dat, dat, die, dat, dat hoor ik ook heel vaak. Alsof ik, of ik me dat nou zo bezig gaat. Nee, mm -hmm. kijk, Hans, ik, ik, ik, ik doe wat ik wil. Uh, ik word gelezen door de, en, en, en uh, nou, die, die, mijn, mijn toneelstukken worden gespeeld. Uh, die columns worden, die bereiken ook iedere dag een groot publiek. Uh, uh, nee, ik zit daar helemaal niet mee. Nee, ook niet met het de, de, wat, wat, dat vond ik zo grappig dat uh, het, een, een het had over ja, dat je miskent. Je bent nee. een beetje miskent. Helemaal, nee, nee, nee, dat. Nee, dat is iets, iets, totaal niet eens. Ik heb het ook ja, eens ik, gelezen. En toen dacht ik, ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe komt nee, dat nee, daar nu bij? Waarom, waarom ik daarop kom, is dat omdat in jouw laatste roman de kleur van geluk op een gegeven moment de hoofdpersoon uh, onderuit de zak geeft aan een recensent. Die, uh, die uh, in een van een middelmatig blaadje iets heeft geschreven. Over, dat... over... ja, oh ja, Hier, ja. Even een klein citaat. Een paar weken geleden zeurde er nog een muffe criticus over me. Dat ik me zo miskend voelde. Met die kwestie voelde hij ongeveer de helft van de ruimte die hij tot zijn beschikking had. Om over mijn nieuwe boek te schrijven. In het altijd noodleidende tijdschrift waarvoor hij al een jaar of tien werkt. Zonder in dat tijdschrift ooit iets opmerkelijks te hebben geschreven. Ik dacht, dat is toch. Je hebt, je hebt ja. een podium, je maakt een boek. Maar je kan ook natuurlijk je eigen gevoelens over bepaalde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het verbazende het, het, het was inderdaad een, een lang stuk. En dat ging dan. In Nederland hadden we dan. Ja, drie kwart gaat dan over. Van dat ik hem miskend zou voelen. Denk, hij mag voor best dat. het boek mag je alles maken. Maar. Wrijft me niet iets aan waar, waar ik totaal niet op kom. Nee. En, en uh, dus, dus maar moet je horen, als, ik zit daar verder ook niet meer mee. Maar het, het verbaast mij vooral zo. Hm. Dat iemand die dan die ruimte heeft aan zoiets stomzinnigs het uh, driekwart van de recensie besteedt. Ja, ja. Dat kan me enorm weg. Ja. Maar, maar is dat dan ook een, een fijn moment in het schrijven van zo'n boek? Dat ja, je natuurlijk, het, natuurlijk zijn het fijne momenten. Ja, natuurlijk. Dat, ineens, voel ik, ineens voel ik die voorzet ergens in me opkomen. Ik ben helemaal niet van plan zoiets op te schrijven. Maar ik voel die voorzet nadenken. Oké, okay, dan moet ik hem ook inkoppen. He, dan, dat, dat, dat, dat, zijn die klei, dat zijn van die kleine dingetjes... die ook met, met, met, jou, met, met jou als schrijver op avontuur gaan tijdens nou, het werk. Ja, dat dat pleien je, ja. je niet van tevoren. Ineens doet zich dat voor. Ja. Een schrijver weet vaak niet waar elke kant het op gaat. Nee, zeker. Ik weet, ik weet hoe het eindigt, want dat heb ik, persen, heb ik heel erg nodig. Ook om, om, om de spanningsboog natuurlijk te bepalen. Ik, ik weet de hoofddingen en, en de rest uh, merk ik wel tijdens het werk. Mm -hmm. en, en het is zo dat, kijk, ik, ik kies niet alleen voor een boek. Nu zit ik useric, useric Harry Mullis, die weleens gezegd heeft, jij, jij, jij, je schrijver kiest niet alleen voor, voor het boek, maar... Het boek moet ook voor de schrijver kiezen. Dat ben ik totaal met hem eens. Want als dat zo is, dan kun je ook gewoon beginnen. En af en toe geeft het boekje wel instructies of, of, of materiaal in plaats van andersom. Ja. En, uh, en bovendien is het ook, is dat, ook uh, dat maakt het werken aan een boek ook heel spannend, of ja. amusant of, ja. of uh, ja, heel fascinerend. Soms weet je niet wat je overkomt. Ja. Ja. Heb je het daar veel over met collega's? Je noemt mullies nu. Nou, die kende ik niet persoonlijk. Maar ik heb er wel eens met collega's over, inderdaad. Wat, wat, dus dat je jezelf eh, eh, eigenlijk een paar ingrediënten geeft. Je geeft jezelf een begin, je geeft jezelf een eindpunt. En dan ga je op avontuur in wat er tussen dat begin en dat eind moet gebeuren. Mm -hmm. En eh, daar, daar had ik het dus wel heel vaak over. Met, met, met mijn vriend Frans Kusters, die vorig jaar november overleden is, en niet zo bekend schrijver van korte verhalen... en zijn uitgeverijde bezig bij mij gevraagd... of ik een boek over hem wilde schrijven. Um, en dat komt uh, later dit jaar ja, uit. Dat heet ja. het, het Eerste Licht Boven de Stad. En uh, dat boek, uh, dat is verder geen um, biografische schets. Het gaat vooral over onze vriendschap, over schrijven, over... Uh, we zijn beide in Nijmegen geboren, hij is er gebleven. Ik ben er weggegaan, mm -hmm. wat dat dan is. En ik wil iets zeggen over... Ik vind, ik, vond hem, ik, ik vind hem nog steeds een heel erg goed schrijver. En iedereen die hem leest vindt dat ook. Maar alleen, hij wordt niet zoveel gelezen... ook omdat hij niet zo goed te plaatsen was... En, uh, zoals je weet, dan, dan, vindt, dan, dan, dan word je ook niet zo vaak besproken. Maar het, het, zijn, het zijn prachtige, heel fijnzinnige verhalen... Over, over, over angst en verwondering en over, over wanorde in de orde. En uh, dat, dat, dat boek ben ik nu aan het, aan het schrijven. En met hem ben ik, hem ben ik ook echt begonnen... Uh, ja, ik wil langer schrijven, maar dat ik echt de eerste stappen zette. Mm -hmm. Dat was in het begin ook van onze vriendschap, hè, 42, 43 jaar geleden. Hij begon toen ook, hij, hij won toen uh, de Rijn naar Prinsen-Geerlijksprijs. was toen een prestigieuze ja, ja. prijs. en debuteerde al vrij snel bij de bezige bij met de reis naar Brabant. Ik moest toen nog, uh, ik moest toen nog uh, debuteren, maar wij kwamen een paar keer per week bij elkaar... Ook om over dit soort dingen te praten. Hè? Van, van, uh, wat laat je van... In een, een hoeverre stuur je je verhaal zelf... En, en in hoeverre laat je je sturen. En als je je laat sturen, wat, wat doe je dan? Zo. Dat, dat, dat was heel, heel uh, inspirerend. Wist je al heel snel dat je schrijven wilde worden? Dat, dat, ja. Althans, ik wist dat uh, het fantaseren... Uh, voor mij een ongelooflijk belangrijke rol speelde. Uh, uh, uh, ook, ook vroeger, als kind al... Merk, ook Toen ik nog niet kon schrijven... Eh, merk ik als ik dus iets ga bedenken bij het alledaagse... en in wat ik bedenk een beetje opga... dat me dat heel erg um, uh, helpt om het alledaagse spannend, avontuurlijk... bevredigend voor mijn part te vinden. Ja. Dus ik, ik was een beetje verslaafd aan het verzinnen. En aan het fantaseren. En toen ik dus kon schrijven... Toen, toen dacht ik, nou, dat vond ik heel bevrijdend. Ik denk verhaaltjes maken, ja, graag. Oké. Okay. Thomas Verbocht, praat straks met je verder. Het is inmiddels precies half vier. Hier is het nieuws van half vier met Neem van Bruykel. Dit is Radio 1. In Cairo zijn troepen begonnen met de bestorming van de moskee... waar aanhangers van de moslimbroederschap zich schuilhouden. Eerst werd met traagas geschoten, later ook met vuurwapens. Honderden moslimbroeders zitten in die moskee... die tijdens de gevechten van gisteren nog fungeerde als noodziekenhuis en mortuarium. De Europese Unie moet regels maken om de negatieve gevolgen... van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. Dat wil minister Ascher. Hij wil dat Brussel iets doet aan de klachten over de komst van Oost-Europeanen. Ook wil hij malafide uit zijn bureaus in het buitenland kunnen aanpakken. Nu heeft een boeteoplegger geen zin, want die wordt toch niet geïnd. En in China is bankpersoneel lang bezig geweest met het tellen van een berg muntjes. Dat geld was gestort door een klant die van de rechter een schadevergoeding moest betalen. Uit protest betaalde hij met muntjes van 1 jouw, ongeveer een eurocent. De bank heeft geen geldtelapparatuur. Dus was alle personeel, inclusief bewakers, 18 uur bezig voor de bijna 100.000 muntjes. En dat zou voor de hoofdpunten van het nieuws. Dit is opium. Weet je wel, of nee. Ik zit hier het avond met, het, uh, met de Thomas Verbochten. Is dat een. Uh... Nou, ik, vind dat, ik, dat een vind, een ik vind dat van die muntjes vind ik wel geweldig sterk. Dat vind ik echt... daar denk ik van, god, dat het dat, dat ook een nieuwspunt is. Dat vind ik wel fantastisch. Ja, ja. mooie keuze van het nieuws. Er, ja. er zit een verhaal in, denk ik. ook denk het wel. Ja. Denk het ja. wel. Ja, misschien niet voor jou, maar dan zeker voor een andere schrijf, Jazeker, ik me voorstellen ja. um, Inmiddels uh, is de marathon in uh, Moskou is bijna ten einde. Twee uur en één minuut en vijftien seconden hebben ze gelopen. Ik zie drie die uh, uh, uh, Annie Houtkamp, hoe, hoe is het daar? Ja, het is uh, spannend en het is een prachtig finale. De, laat ik zeggen, de medaillewinnaars zijn bekend. Dat, dat wordt of Kiprotitsch, vorig jaar Olympisch kampioen in Londen... Overigens maakte hij ooit, dat is wel grappig, zijn debuut in de marathon op de marathon van Enschede in hey. 2011. Ja, daar won hij meteen. En uh, Tola, dat is een Ethiopiër, die, uh, uh, die is eigenlijk niet zo bekend. heeft alleen in Parijs de tweede plaats gehaald en werd in Eindhoven auto-benen een keer vierde op een marathon. De grappige dingen met twee koplopers op de wereldkampioenschap. En de derde man is De Sisa en die heeft dit jaar iets uh, ellendigs meegemaakt... Want die was winnaar in Boston. Dat was zijn derde marathon ooit. En vlak nadat hij over de finish kwam, was daar die bomontploffing. En hij heeft toen ook gezegd dat dat nooit mag gebeuren. Dat een sportwedstrijd, zo'n belangrijke sportwedstrijd gebruikt wordt voor politiek. Dus die drie man staan aan de leiding. Ja. Ik denk dat we nog een minuutje of acht te gaan hebben. Oké, okay, komen we dan over een minuut of acht weer bij jou terug om de finish mee te maken kan ik in de tussentijd uh, Thomas Verbocht even laten luisteren... naar een collega voor jou, Sjoerd Kuiper. Collega, hij is dichter en kinderboekenschrijver. Die, uh, vind, die zegt dit over jouw werk en over jou. Nou, het heerlijke van het werk van Thomas Verbocht vind ik... dat er niet alleen um, goede verhalen verteld worden... maar um, de huidige literatuur bestaat voornamelijk uit page-turners... dat je zo snel mogelijk naar het einde wil. Dat zie je aan de top tien en zo. En gelukkig is Thomas een schrijver die ook enorm geniet van de zorgvuldigheid van schrijven zelf, van de formuleringen en zo. Wij tegenwoordig bij de boeken meestal heel snel door wil bladeren. Wil je bij Thomas vaak even terugbladeren om te kijken hoe mooi het ook weer beschreven was in uh, op de vorige pagina. En dan verwijl je ook wat langer op de pagina die je voor je hebt. En ja, zo'n stilist daar, uh, nou laat ik zeggen dat ik er zeer trots op ben dat ik die tot mijn vrienden mag rekenen. Ik ben uh, niet alleen een vriend van hem, maar zeker ook van zijn werk. Kijk, nou wat wat ontzettend aardig die dat zegt en um, ja, ik, ja behalve dat ik het aardig vind. wil het het, het het is ik vind het ook een, een um, uh, ja kijk daar daar daar werk ik ook wel aan Hans. van aan, aan dat dat dus het gaat niet, niet alleen kijk het gaat niet alleen om het verhaal maar het, het, wat ik net ook al zei, het gaat ook om, om hoe je dat lied laat zingen. Mm -hmm. En dat is ook iets wat ik vaak zo mis in... als er over boeken over geschreven wordt. Dat, gewoon er wordt dan over het verhaal geschreven, of de hoofdpersoon. Maar er wordt zo vaak vergeten dat het ook, een, dat het ook, dat het ook gemaakt is. He, dat, men het, dat, dat, dat het ook een, een constructie heeft, dat het ook een, een toonzetting heeft, dat er wisselingen in voorkomen waarover nagedacht is. En, uh, en wat Sjoerd zegt, wat, wat, wat vind ik, nogmaals, wat, wat prettig om dat te horen, maar van inderdaad, uh, zo schrijf ik al dat, dat mensen zich ook een beetje kunnen onderdompelen in wat ik probeer op te roepen. Mm -hmm. ik, ik las ook in. Uh, uh, ik meen dat het in je, in, je, in je roman was Kleur van Geluk. Dat... Um, het, het, het, dat je t, als het gaat om het schrijven of verhalen over met, met schrijvers ik denk dat ik het ergens anders heb gelezen dat de enige vraag die jij interessant, interessant vindt is van uh, ja. hoe ontstaat het? Ja. hoe gebeurt het? ja dat, kijk, kijk, dat, nou, dat verhaal is er wel maar hoe wordt het verhaal ook van jou? Hoe wordt het verhaal van tien mensen, van honderd mensen, van duizend mensen? daar moet wel iets met een verhaal gebeuren dan. En dat, dat, dat houdt me zeer bezig. Hoe laat je een verhaal op een zachte of een harde manier exploderen... dat het gewoon zich verspreidt, mm -hmm. eh, dat het levensvatbaar wordt? Ja. Ja. En uh, dat, dat uh, ja, da, da, uh, ja, hoe begint zoiets? Uh, ik ik, vind, ik, vind, vind, ik zo, vind ik sowieso interessant, ook bij, bij, bij muziek. denk van, oké, okay, je, je, je hebt iets in je, hoe, wordt het, hoe, wordt het nou, hoe wordt het nou een lied? Hoe wordt het nou een compositie? Van, vind ik, dat kan me zeer fascineren. Je moet je even denken aan een column die je hebt geschreven... over een componist die je ergens op straat ziet lopen. Je ja. weet dat het een componist is en die uh, heeft duidelijk... Muziek in zijn hoofd. Een was dat, ja. dat was ja. Ja, die zag ik op, zag ik op straat en lopen. En ik zag. Het was een vroege ochtend. En ik zag hem lopen. En ik zag dat hij stond, liep te componeren. Dat, dat zag je. Dat was een geweldig gezicht. En toen zag ik ook op, uh, ineens naderde van, een, van achteraan een brommer. Die, en ik merkte dat hij dat, dat, hij dat geluid... Die, die brommer kon ik ook niet zo noemen, dat hij dat geluid zo ontiegelijk verstorend vond... dat hij er bijna bang voor werd en zijn handen in paniek op zijn oren legde. Daarna was het weer stil, dan de ochtend weer, het weer over. En die, die, ja, dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Mooie observatie, uh, leidt ook dan tot een column. Kleur van geluk, die, die, die roman die hier op tafel ligt. Hoe is die dan begonnen? Hoe ontstaat dat? Um, ja, nou, dat is. Dat is um, dat, daar heb ik een antwoord op. Dat hoop ik. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, had, ik, had, over, ik had over die roman. had ik al had ik, iets. had ik een, een stukje geschreven? over. over um, uh, die, mijn hoofdpersoon. Die, uh, Zijn laatste dag op de middelbare school. Daar een meisje dat, waar hij te heel erg tegen op ziet, roept tegen hem: Wat ga je van je leven maken? Mm -hmm. En die vraag stelt ze een paar keer. En hij heeft er, kort daarvoor heeft hij Nederland, een Nederlands examen gedaan. Heeft hij het gedicht van Nijhoff voorgelezen, Moeder de Vrouw. Hè, met, uh, ik ging naar Bommen om de brug te de brug zien. Te zien ja. hè, waar je dus op, op het water een vrouw hoort die een psalm zingt. Van, ik, psalm ken ik niet in mijn hoofd, maar van iets van: In uw hand, uh, of uw hand moet mij bewaren. Dat had ik ergens staan. Toen liep ik inderdaad, en er staat mijn, het laatste hoofdstuk van mijn boek is het begin van mijn boek geweest. Ik liep, een, ik liep een keer door de toneelacademie van Maastricht in de herfst. En ik passeer een kleedkamer. En in die kleedkamer hingen allemaal kleren. En waren mensen die waren in een danslokaal waren die bezig. En op de spiegel in die kleedkamer stond beschermen. Met zeep geschreven. En aankijten liep ik door en, dacht, wat, en toen liep ik terug en er is iets, dacht ik. En dat waren die woorden beschermen. En toen dacht ik, ik loop nu rond in het laatste hoofdstuk van mijn roman. Dat wist je toen? Dat wist ik. Zonder dat ik kan uitleggen waarom. Maar toen moest ik wel denken aan dat, uh, aan dat uh, gedicht... wat mijn hoofdpersoon op zijn eindexamen voorlas... wat ook over beschermen gaat. Mm -hmm. Over geluk en beschermen. Toen dacht ik, oké, okay, die twee punten van de hoofdpersoon die 18 was... en de hoofdpersoon die nu bijna 60 is, die moet ik combineren. En toen ging ik ook in die tussentijd... ging ook. Uh, Frans Kusters dood. Wat voor mij... Een, een, een, een, een enorme impact had op mijn leven. Behalve de paniek om zijn afwezigheid. Maar toen... En, want, er was nog iets aan de hand. Dat hoort bij, ook bij dat boek. Toen wij bevriend waren... Dat zeg maar, toen was ik, was ik 18, hij 21, 22. Die vriend was eigenlijk zo gebleven... als op dat moment. Hm. Hij... hij Trouwde en er gebeurde van alles. En mij gebeurde ook van alles. Maar we bleven de jongens van toen. En ineens was dat met zijn dood afgelopen. En dat komt ook in die, in die roman aan de orde. Ja. We, we gaan zo verder praten. Maar uh, zoals beloofd uh, de finish van oh, ja. de marathon in Moskou. Draai even een kwarts toch kan je meekijken. Ja. En die houdt wel. Schitterend. Ik kan het niet anders zeggen. De manier waarop Kip Protich, een man uit Oeganda... Vorig jaar olympisch kampioen geworden in Londen. Je weet wel, die uh, begon met zijn marathons in Enschede. Hij komt nu het stadion binnen. En schudde De Sisa uit Ethiopië van zich af. Die in zijn slipstream kwam. En wat een prachtig moment moet het toch weer zijn. Als je zo al met je arm omhoog een stadion in mag komen. Het loes stadion in Moskou. Dat uh, voor al driekwart gevuld zit voor de avondsessie Waar we onder andere de Nederlander Martina aan het werk gaan zien. En uh, Suzanne Kuiken, de Nederlandse op de vijf kilometer. Dit is het uh, rondje, mag ik wel zeggen, voor Kiprotich die dit uh, dus gaat winnen. Steven Kiprotich uit Oeganda. De tweede man ooit uit Oeganda die een medaille won op de Olympische Spelen vorig jaar. Een ander was een bokser. En nu in het uh, jaar daarop doet hij het op de wereldkampioenschappen. En dat is wel heel erg knap. In de voetsporen van bijvoorbeeld een grote man als Abebe Bikila. Die de eerste uh, zeg maar Afrikaanse, zwart-Afrikaanse marathonloper was die een Olympische medaille, gouden medaille won. En nu juichend en zwaaiend komt Kiprotich over de finish. Zodadelijk de Sisa als tweede. Maar dit is het moment. Hij slaat een kruisje. En na twee uur, 9 minuten en 51 seconden komt Kiprotich uit Oeganda als wereldkampioen over de finish. Fantastisch mooi moment. En wat blijft het toch een prachtig onderdeel van de atletiek. 42 kilometer en 195 meter. Op de tweede plaats dus de Sisa uit Ethiopië. En op de derde plaats zal dadelijk. Tola ook uit Ethiopië over de finish komen. Maar de mooie kampioen is Kiprotić uit Oeganda. Ja, prachtig gezicht. Ja, prachtig, ja. ja, ja mooi. Ja, ja altijd mooi. Ja. Ja. Die, die, de triomf en... De, ja, geweldig. Het ja. Ja. altijd ontroerend bijna. Ja, ja ontroerend. Ja, ja, ja, dat mensen dus zo'n zo prestatie leveren. Dit is echt een prestatie die, die is ongekend bijna. En, en dan nou, over, over die energie, die, die opluchting. En dat, dat vind ik soms zo onroerend. Ja. Ja. Ik las ergens in een column dat jij, uh, de, de, de kraker, je, die, je kraker, die had graag gezien dat je ook wat meer aan sport deed. Maar ja, ja. <laughs> ja, ik was wel En antwoord is ik, dan: ik, ik, liep, geen liep probleem. probleem? Wat zeg je? Het antwoord was: geen probleem. Nee, maar het, dat zijn we die antwoorden niet te snel geven, Hans. Dus dat doe ik te weinig. Ja. Ja. Ik, ik, ik, uh, we, we hadden het net over. Uh, of je boek uh, uh, Kleur van Geluk. Ik was aan het bladeren terwijl. En die hout komt dat, vertel, dat prachtige verslag deed van die Moskou-finish. Maar ik kwam een citaat tegen van de Julian Green. Dat is een uh, uh, schrijver die heel bekend in Frankrijk was. Um, met twee Amerikaanse ouders, vanuit die naam. En hij is: Dat citaat dat heb jij in je boek opgenomen. Dat luistert als volgt: Ik wandel in mijn verleden, mijn verleden dat zo kort en mooi was. De stralende jeugd die niet langer dan een paar dagen lekt te hebben geduurd. Ja. Halverwege je boek. Waarom neem je dat op in je boek? Ja, eh... Uh, uh... Ik, to, to, to, toevallig las ik dat in zijn. Ik was, ik was bezig. En ik las het toevallig in zijn dagboek. Of toevallig, die dagboeken lees ik regelmatig. Dat ja, dat past nu zo bij waar ik mee bezig ben. Het, dit vertelt zo. In, in, in twee zinnen, mm -hmm. waar het met mij allemaal om gaat. Dat, dat moet ik even opnemen. Want dat, dat, wordt, dat wordt me niet voor niets aangereikt, denk ik. Dit overkomt me niet voor niets dat ik dit nu aan het lezen ben. Ja, ja. Want je hoofdpersoon je, je omschrijft dus die, die, die. Ja, enerzijds het. Uh... Het moment dat hij van de middelbare school afgaat. Ja. En anderzijds het moment dat hij terugkijkt op zijn leven. Ja. Of in ieder geval het schrijvende leven ook. Ja. ja. En, en, en, en, en weer eens weer de verbijsterende, echt verbijsterende kortheid ervan. Hm. En, en wat dat, dat, volgens mij zeg ik het ook ergens in het boek van: je hoeft maar even over je schouder te kijken. Je ziet jezelf door de, als kind door de straat van je jeugd huppelen. En op de andere schouder zie je het e voor het eerst... dat je het voor het eerst een meisje kust... en de andere mm -hmm. schouder weer... of te, ja, met twee schouders, maar nog een keer kijken... en dan, uh, dan ben je al jaar veertig, ja. Ja, ja. Dat, dat, wat, ik, wat ik ergens heb gelezen is ook je, dat je zegt... van uh, je maakt alles in feite maar één keer mee. Ja, nou, de grote... Dat, ja, daar gaat het boek ook heel erg ja. over. Dat zeg maar, de, de, de grote... De, de, de eerste keer dat je rouwt... de eerste keer dat je je verraden voelt... de eerste keer dat je echt verliefd bent... de eerste keer dat je... is echt spijt heeft, op jaloers bent. Die, en de, kijk, de eerste keer dat zo'n gevoel zich aandient... is zo'n gevoel onvoorstelbaar groot. Je verdwaalt er bijna in. Je kunt dat niet meer uit de voeten. En dat gevoel is volgens mij dan... Hè, dat is ook maar iets wat ik, wat ik zelf dan bedenk. En ik ja. weet niet of het wat, wat waar, maar dat is dan zo maatgevend... voor de rest van je leven. Ja. En als je dan je leven aan jezelf voorbij aan je voorbij ziet gaan als je dood gaat dan zijn dat die eerste keer ja keren. die eerste keer ja ja. ja ja laten we even naar muziek gaan want je zoals gezegd je hebt muziek uitgekozen we hoorden eerder al die amerikaanse singer songwriter uh, Alila Diane het tweede wat je mee hebt genomen is een, een oude bekende is Bob Dylan ja daar komt volgende week of, of ja, voor week komt er een het heet dat de bootleg serie. er komt er een, een, een cd of twee cd's dat weet ik niet uit maar er zijn allemaal nummers die je opgenomen heeft rond die merkwaardige plaat zelfportret. uit 70 geloof ik uh, en, en dat die plaat wordt door iedereen verfoeid, maar ik vond het een hele interessante Dylan wel, juist omdat hij iets deed wat niemand verwachtte. Daarom vonden ze het volgens mij vooral zo erg. En dit is een nummer uit die tijd. Ja. Down in some lone valley. All the notes to increase. Farewell, pretty Sarah. I bid ye adieu. But I dream of pretty Sarah wherever I go. There, my love. She won't have me, so I understand. She wants a freeholder who owns a house and a land. I cannot maintain her with silver and gold. And all of the fine things. That a big house can hold If I was a poet And could write a fine hand I'd write my love a letter That she'd understand And write it by the river Where the water's overflow. The dreamer, pretty sorrow, wherever I go. Bob Dylan van de uh, Bootleg Series volume Teen, another Self-Portrait komt binnenkort uit. Pretty Sarrow. Dat was het, niet nummer wat hij zelf geschreven heeft. dat is, nee, dat is niemand iemand anders. Traditional. Maar, maar het mooie is, dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben we later het niet zo vaak meegemaakt... dat Dylan ook probeert mooi te zingen. Hè? Dat, ik uh, ik, ik ja, ik, vagy, toen hij begon, ik dacht dat is James Taylor ja, of zo. Ja, ja. Prachtig dus gezongen. Zei... En, en than, he, ook dat, de melancholie van dat lied heeft hij prachtig gepakt. Ja, ik, heel mooi. Heb jij hem al die jaren uh, gevolgd? Ja. Yeah. Wat is ja. het fascinerende aan. Uh, nou ja, kijk, aan toen, Dylan. Toen, toen ik dus uh, uh, naar muziek begon. echt bewust naar muziek begon te leiden... waren het allemaal. Ook van, van de Beatles en de Rolling Stones. Ja, vaak niet iets over voor, voor, voor, verloren liefdes of weet ik veel. En, en echt liedjes. En, en, maar en, en Dylan begon in zijn. Dat vond ik het begin misschien dan niet zo. Maar zeker. Ja, een zijn tweede of ja, derde of vierde plaat dat, dat het ook echt verhalen waren. En een, in een taal die ik helemaal niet kende. Ook niet uit die andere nummers die ik. Die, die taal die, die zo'n een, zo een, een beetje, een beetje grimmige poëzie had. Dat mm -hmm. vond ik zeer interessant. Ja. En er werd, er, er, ik, ik merkte ook al snel dat ik een beetje in die taal begon te denken. He, en. en uh, uh, dus die, ja, ja, ik heb. Tot. Nou, tot ja, altijd gevolgd. Ja, ja. Ja. Ook het, het, het, het, hij, hij verliest een beetje zijn stem. Ja, het is... ja. maar, maar, maar ik, ik, ik blijf het fascinerend vinden. Ja. Ik vind het echt. Uh, uh, het, ja, ja die, die laatste plaat Tempest, die, die hebben een paar slechte nummers die dan die heel erg lang duren, maar ook een paar prachtige nummers. Ja, het is, en ook, ook, ook, die teksten blijven briljant. Ja. Ja. Het engagement is dat ook iets wat je aanspreekt? Nee, dat interesseert me helemaal eigenlijk helemaal niks. Nee, nee. <laughs> Nee, nee. Ja, natuurlijk ja. wel toen hij begon. Want kijk, ja. toen was het ook een tijd dat ik zelf ook een, een hevige onvrede met alles verkeerde. Maar dat, maakt, dat was bij hem ook maar een heel korte periode. Hij heeft zich nooit een protestzanger gevoeld. Nee. Nee. Nee. Dat, dat, daar verzette hij zich tegen. Vandaar ook wordt die plaat zelfportret. Nou, iedereen verwachtte van hem dat hij de stem van een generatie was. Maar hij zei, ik ben helemaal niet de stem van een generatie. Ik ben gewoon een zanger. Hmm. Ja, mooie muziek. Ik wil met je nog over Frans Kustens hebben. Die, die vriend die, die ja. zo belangrijk is geweest ja. voor jou, omdat jij in feite, hij was misschien jouw sparringpartner, kun je dat ja, zeggen? Zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Wat ga je precies doen? Want je gaat een boek schrijven ja. in opdracht van, ja, ja, van de Bezig Bij? En, en, en, uh, ja, een opdracht van de en Bij. En. en uh, Susanne Holzer van de Bezige Bijen zegt... Nou ga je, doe maar gewoon op je eigen manier. Maak een boek dat bij jouw werk past. En uh, het is ook een, een, een, een, een associatief opgebouwd boek over... het zijn inderdaad herinneringen. Ik probeer zijn verhalen te, te, te typeren. Onze, ook onze vriendschap, maar ook wat, wat vriendschap is. Mm -hmm. hè? En, en, en, en, en van waaruit we schreven, wat, wat de urgentie was. En, en um, ik wilde ook een, heel graag een, een lichtboek houden... Nee, want we, we, we waren dus. natuurlijk uh, waren we ook heel ernstig, maar we verbonden altijd. Want toen ik, toen ik uh, een toespraak hield tijdens zijn uitvaart. Het ja, ging over, echt over zijn werk en over. maar Het ging over ook, ook voor hele triviale dingen. Ik bedoel, ik heb ook Patricia Pai opgevoerd in die, in die, in die toespraak en de cats. Want dat deden we ook gewoon in, in, in ons, ons, um, uh, onze gesprekken, onze brieven. Hè, dat we altijd het hogere aan het. Niet het lage, maar het banale. Verbonden en zo. Ja. Dat, en dat gaat, daar gaat het boek heel, heel erg over. Ook over humor. En, en, en, het uh, moet een heel bijzonder boek zijn. Ik vind die vriendschap was bijzonder. En het boek moet daar een afspiegeling van zijn. Ja. Ik, ik maak toch even de, de, de link met, met je kleur van geluk. Die laatste roman. Die uh, begint in feite ook met een schrijver. Dat is hij, ja. Een schrijver die dus overleden ja. is. Want tijdens het schrijven van het boek gebeurde dat. En... Um, t, D dus no wat ik net ook zei, zijn, zijn dood confronteerde mij ook enorm met, met mijn eigen leeftijd ineens. Daar ik nooit, ik, stond ik nooit bij stil. Maar in dat hoofdstuk schrijf ik ook: toen hij dood was, voelde ik mij ook enorm 60 worden. Dat mm. ik, ik werd een paar weken na zijn dood 60. En daar had, had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar toen ineens wel. Oké, okay, die tijd is nu verstreken. Mm. Is dat dan ook een gevoel wat blijft bestaan daarna? Wat je, wat je altijd met nee, je meeneemt? Ik, nee, ik ben toch ik ben to, ja, nee, wel, wel het gemis. Maar dat, dat, ik ben toch ook weer teruggekeerd naar de, naar de, de jongen die ik was. Ja. Niet om, niet om, om zo'n persoon jong wil blijven... maar het gaat me even om, om de dynamiek in mijn, in mijn hoofd. Ja. Ja. Ik is, is, bijvoorbeeld, we hadden het hier over uh, contact met andere schrijvers. We worden Sjoerd Kuiper bijvoorbeeld... maar dat is ongeveer een leeftijdgenoot. Ja. Heb jij veel contact ook met jongere schrijvers? Mensen als wat noemen we het, Franka Treur of... Uh, nee, Franka Treur niet, maar, maar, maar, maar bij Vos, met Sanneke van Hassel... en, en allemaal uh, Ja, daar, daar, daar, daar praat ik ook uh, veel uh, over het werk over. En... en um, uh, nou, toevallig komen die twee ook wel eens bij mij langs... om de laatste nieuwe hoofdstukken lezen. En ik vind het heel boeiend. Dan vragen ze ook aan mij wat commentaar hè, erop. Hè? En, en uh, dat vind ik, vind ik heel boeiend om, om dat te leven. Ook om zij op een, t, t, toch op een, op een, weer op een heel andere manier... dan, dan ik een heel ander ritme hebben. En ook een andere manier van kijken. En je merkt namelijk ook dat... Dat, dat, dat, uh, dat klinkt een beetje als oude ouwe luller praat... maar dat, dat het toch een to generatie die dus... Uh, opgevoed, op, opgegroeid is met... dat alle, alle informatie meteen beschikbaar is... dat is toch iets anders dan iemand uit de tijd waar ik kom... waar dat niet zo was. Ik bedoel, uh, ik moest vroeger iets opzoeken... Of ik De moest. Soms prins, uh, als ik loop ja. noemen. Ja, ja of, of, of, of ik, soms, ik moest. Ik, ik, ik stuurde een brief. Uh, of, want ik moest wachten op antwoord. Maar als ik nou iets van jou wil weet. heb ik binnen een seconde. als jij je sms-berichten bekijkt. heb ik binnen een seconde antwoord. He, dat, dat, dat, dat verandert je ook. Hm. He, je staat op een andere manier. In je, in, je, in je leven. En, dat, dat, en ik, ik kan het niet precies omschrijven hoe. Maar dat merk je ook aan hoe deze collega's schrijven. Ja, ja. Ja, dat is verder geen waardeorde. Maar het is gewoon een andere manier. Een andere sfeer. Is dat dan ook een stijl die jij je, jezelf ook eigen maakt. Om, om bij te blijven. Of zeg nee, je van, ik nee, ben nee, nee, helemaal ik vertrouw in mezelf. Maar uiteraard. Um, uh, ja, uiteraard doet... Het verdiepen in het werk van deze collega's... doet natuurlijk ook wat mijn werk uiteraard. Dat is ja. altijd zoals als zijn verdiept. Ja. We, we, we merken net uh, bij het bespreken van de kleur van geluk... Uh, dat, dat uh, je eigen leven en je werk... in ieder geval in dit boek veel verandschap ja. vertoont. Ja. Uh, is dat altijd zo geweest? Dat heb je altijd zo dicht bij jezelf geschreven? In de laatste jaren wel. Het uh, is, is automatisch in elkaar overgegaan, zeg maar, mijn leven en mijn werk. Vroeger probeerde ik mezelf een beetje te verbergen uh, uh, uit een soort schroom. Of uh, ja, ja, schroom, dat is het woord. Maar dat is eigenlijk over. En, en, en ik merkte dat, dat, het, ook, dat het, ook, uh, het me ook niet zoveel meer kan schelen. Dat mensen dat, uh, dat, dat ze zeggen, ja, het is wel heel erg autobiografisch. Ja, wat maakt het nou uit? Uh -huh. en, en, ik, ik, ik merk ook dat, dat het ook voor mij um, beter schrijft. Ik zeg niet lekkerder schrijft, maar beter schrijft. En, en uh, ook, ook omdat ik de dwang om het zo te doen, die, die is voelbaarder. Die, die, ja, de, de motor draait er meer op. Ja. Ja. Wat, wat is er gebeurd dat er kennelijk een soort blokkade is weggenomen? Um, dat, dat, uh, nou ja, ik, ik denk. Ja, ik, ik, op een gegeven moment, ik, op, ik denk dat, dat, ik, dat ik me toch. Een, een, misschien doet iedere schrijver dat wel. Dat ik me ineens door al die boeken ineens een grotere vrijheid verworven heb. Hm. En in die, die vrijheid. Ja, dat, dat, volgens mij, als je, je op een gegeven moment. Daar doe je een paar boeken over. je echt je eigen stijl gevonden hebt. Hè, de manier waarop je het wil vertellen gevonden hebt. Dat, je dat, dat dat ook een soort vrijheid oplevert. Uh, uh, ja. Die, ook, die je ook minder terughouden doet zijn ten aanzien van je autobiografie. En ook het toneel speelt erbij een rol. Ja, ja. Het toneel is natuurlijk bij uitstek een vorm, zeker als je een solo uh, schrijft, waarin dus het, het personage, ik wil niet zeggen dat het personage die actrice is of die acteur is, maar wel min of meer, of die is, kan zeer exhibitionistisch bezig zijn. En, en dat heeft ook iets prettigs. Het heeft ook iets duidelijks, iets helders, iets dwingends. Ja. He, en, en, en dat. dat dat komt ook terug in mijn eigen ja, Even theater is een mooie brug die je nu maakt. Want je, je hebt uh, Debbie Petter, zei ik al, geregisseerd. Je, je gaat er ook weer regisseren ja. in het vervolg op uh, de, de monoloog... Ik ben er nog, die ze ja. over het oorlogsverleden van haar moeder heeft uh, ja. geschreven. Laten we even luisteren naar wat uh, Debbie over die samenwerking zegt. Nou, ik heb nu na afloop een aantal mensen gesproken die zeggen... wij hebben helemaal geen oorlogsverleden en toch is het voor ons... Uh, heel herkenbaar in de zin van... dat er eigenlijk in iedere familie dingen zijn... die niet gezegd worden, maar die wel voelbaar zijn. En wat doet dat dan? En hoe werkt dat door? Ja, dit ging altijd... over ik, ik ben er nog. Ja. En het, het mooie is dat... De, ik, ik ben er nu die, ook, behalve dat ik die voorstelling regisseer... maar ik ben hem ook aan het schrijven. Het gaat weer over, uh, het gaat over twee dingen. Weer over een geheim. Mm -hmm. in, in een, in een, het gaat weer over een donker familiegeheim. En, maar het gaat vooral ook over afscheid nemen in je leven. Afscheid van mensen, maar afscheid van gewoontes, van denkbeelden... Mm -hmm. van dingen in jezelf, van je kinderen. Van, nou, daar gaat het heel erg over. Ja, gaandeweg gaat die voorstelling. weg, ja, ja. Zeg, Ik heb nog 3,5 minuut. Lukt het jou om één column voor te lezen in 3,5 minuut? Ja, dat lukt me. Zou je dat willen doen? Ik, ik, neem, ja, ik neem een ja, die, die nou voor me ligt. Die heet antwoorden. Of conducteurs van de Nederlandse spoorwegen getraind worden, weet ik niet... Van acteurs en mijn vriendenkring hoor ik dat ze zo nu en dan... aan het werk gaan met politieagenten of ambtenaren... die bijvoorbeeld bij de sociale dienst werken. Dan moeten ze klierige mensen spelen. En de agenten en de ambtenaren zo leren daarmee om te gaan. Dat helpt. Van de bevriende acteurs hoor ik trouwens... dat ze het ook wel lekker vinden om het te doen. Na een dagje de boel op stel te zetten... voelen ze zich daarna heel opgeruimd. Ik lees dat conducteurs bang zijn voor boze reizigers... Zo bang dat ze soms vertragingen niet durven om te roepen. Alsof reizigers niet in de gaten hebben dat de trein niet aan het rijden is... of er langer over doet dan normaal. Ik zit vaak in zo'n trein en als er iets fout gaat... merk ik dat de meeste passagiers niet kwaad zijn op de conducteurs... maar vooral op de gebeurtenis, om het zo maar eens te noemen. Volgens, mijn, volgens mij zijn conducteurs dat ook. Misschien moeten ze dit met de reizigers delen de schuld toegeven dat zij er ook last van hebben. Eergisteren stond ik me op het station Eindhoven af te vragen... of ik dat etmaal nog mijn woning zou zien. Ik liep naar een conducteur toe en die zei dit. Voordat u me iets gaat vragen, zeg ik u meteen dat ik geen antwoorden heb. U wilt iets weten wat ik ook niet weet. Hij lachte. Ik ook. Ik vond het goed klinken en besloot deze woorden mee te nemen... naar mijn dagelijks leven... Vaak maak ik situaties mee waarin ik dit kan zeggen. Daarom zei ik, dank u wel. De conducteur zei, tot uw dienst. Dat er geen trein stond die me zou kunnen vervoeren... vond ik even niet erg. Ik neem trouwens vaker uitdrukkingen uit het spoor. Dus het woord wisselstoring... Dat gebruik ik heel vaak. Ik ben te laat, want ik had een wisselstoor. Of het woord bladval. Binnenkort is er weer bladval. Prachtig, bladval. Ja, bladval. Dus ja. ik zeg ook vaak dat ik blad, last van bladval heb. Ja, ja bladval. Ja. Wordt er veel gereageerd op die columns overigens? Door uh, ja, van de ja, ik krijg ik regelmatig krijg post, ja. ja. Zeker natuurlijk als we het niet mee eens zijn. Hè. Dan, dan, dan. Maar ook, ook veel mensen die, die, die, die, die, die iets herkennen of, of iets waarderen. Ik ja, krijg nogal wat reacties. Ja, ja. Ja. Heb je, want je hebt in het verleden ook columns voor de VPRO Radio ja. gedaan. Ja. Een programma Music Hall. Ja, ja. Uh, dat is anders dan het schrijven van een column. Ja, want die ik voor, voor, de, voor de radio schreef ik echt om voor te lezen. Nee, ja, ja. En dan gebruik ik weer wat theatralere middelen... natuurlijk mm. dan, dan wanneer iets alleen maar gelezen wordt hè, op papier. Hè, als je iets voorleest, moet je dus iets met een tekst doen. Dan mag je rustig wat dingen vaker herhalen. Mag je rustig wat meer stamelen. Hè, en, en mag je voor even verbaasd... Pauzeren. Maar dat kan dus niet bij een tekst die... Dus dat kan wel, maar dat lees je dan ja, niet. Ja. Al dus de docent aan de theaterschool <laughs> Maastricht. Of toneels, toneelschool Maastricht, Thomas Verbocht. D Dankjewel. Uh, ik meld nog even aan de luisteraar dat die bundel, die columns... dus uit de Gelderlanden, maar te lezen voor iedereen... je hoeft niet tevoren in de, in de buurt van Nijmegen te doen. Nee, hoor. Toch? Nee, nee, nee. Die uh, zijn gebundeld onder de titel Wat is precies de bedoeling? En die bundeling die verschijnt op 30 augustus bij Uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Thomas is samen met Joep van der Teck in april en mei te zien... in de Nederlandse theaters met mooie verhalen. Meer opium tot zo. Na het nieuws van 4 uur. Opium. Avro. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Groots en meeslepend.